Tijdens een boottochtje op het Vatenmeer raakten Jo, Suus en Joko, eh, ik bedoel Klaas, Bavo en Rudy, in een enorme maalstroom gevangen. Potvertori, <tie> <tie> nu is heel mijn garderobe nat. Rustig, rustig. In deze kille vochtige hangen gaan we rap genoeg droog zijn, hè? Waar zijn we eigenlijk, Rudy? Ja, dat kan niet anders dan de verlaten mijn van Rotterdam zijn, hè, Klaas. mai, die muren blinken hier nogal. Van het zwet. Het zwetste zwet dat je goed gezien hebt. Pekzwet. Gitzwet. Vluimzwet. Is een vlijm ook zwart dan? Ja, ik weet ik dat niet. Even zwet als pek of zekerst. Ah. Deze is een centrale grot. Waar als ze vertiest zwet ontdekt hebben. Zoveel onder de oren gelegen. is zo'n akustiek jong. Precies sportpaleis. Als ik hier een keer een concert zou kunnen geven... Wow, precies the edge. The Janet. Kom, we zullen maar een keer aanzetten. In zo'n warme bedje in de herberg slaapt speurneus Novello van de Woestijnen, de slaap der rechtvaardigen. Maar die blijft niet onverstoord. Hé hey, labba, wat doet jij in mijn kamer, eh, dwergsken? Wie fris wie jij zo lekker rient, komt weer in de mode. Vristie? Maar ik lust dat helemaal niet. Dan is deze droom niet voor jou bedoeld. Eh, uh, hoezo? Kom, uh, het is hier genoeg geweest. Wie ben jij? Wie ben jij? Waar is de andere? Waar is de andere? Laat mij maar rust! Mocht bot, mocht Loara, Ja, hallo. Morgen toch wat minder gesmolten kaas eten, denk ik. Klaas en Rudy, meanwhile, banen zich een weg door de duisternis. Het ziet er niet goed uit, mot. Het ziet er naar uit dat we serieus verloren ontlopen zijn. Niet versagen Rudy. Als er iets is wat de Bavo's goed kunnen, dan is het in de penari terechtkomen. Maar wat ze nog beter kunnen, is er weer uit geraken. Allee, meestal toch? Hij heeft toevallig geen stafkaart of een reisgids bij, een hitchhiker's guide to Rotterdam of zoiets. Nee, jammer genoeg niet. Maar wacht. Ik dacht dat er iets over dat zwart stond in het dagboek van professor Motombo. Eikeus, het is nogal nat geworden. Alle bladeren plakken aan een. Hmm. En de inkt is ook wat uitgelopen. Hopelijk kan ik het nog lezen. For as long as oral history recounts, the main economic activity in Gotterdam has centered around the mining of a curious mineral the locals refer to as the black. It has the appearance of obsidian rock with incredible density and used in every possible way. But 17 years ago, suddenly the mines were closed and never reopened. No one is sure why, because they were nowhere near depleted. Half the male population of the town was out of a job overnight, but given an extraordinary severance pay. Count Ekelhaft, the owner of the mine who is also the mayor of the town, has ignored my repeated requests for an interview. There remains no other option but for me to go to the abandoned mine and investigate for myself. Dat is de laatste keer dat hij erin geschreven heeft. Rudy, wie is dat? Geen gedacht, maar vertrouwen doe ik het niet. Ik ga er eruit. We gaan eraan, we gaan eraan. Dan toch niet zonder slag of stoetje. Oh. Yes! Oh. Je hebt hem, bravo! We zullen een keer rap zien wie dat die schurk is. Hè. Maar is dat niet.